De indrukwekkendste productie was Trip en Mas van dansgroep Amsterdam. De beste dansprestatie was van de Russische Jurgita Dronina van het Nationale Ballet. Het weer, wisselend bewolkt en droog, het is 2 tot 6 graden. Overdag regenachtig, het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal. Robert en Irma willen over drie jaar een camper kopen. Dat is Robert en Irma's plan.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 Dit is Radio 1. PNN, PNN, PNN. 47. Oh, Welkom bij het derde en laatste uur van 4-7. We zijn in Vianen, waar de postcode loterij veel geld kwam uitdelen. En als er geld wordt uitgedeeld, ja, dan gaan de mensen soms ook wel eens een beetje morren over de hoogte van het bedrag. Je hoort het zo meteen. Naar Delft gaan we nog even, want daar eh, worden 14.000 bierkratten opgestapeld tot een grote brug... En we blikken ook nog even terug op de week... waarin Apple de nieuwere iPhone 4 introduceerde... en een dag later boegbeeld Steve Jobs verloor. Maar eerst is het tijd om het over voetbal te hebben. En dat doen we zoals altijd met Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Goedemorgen Ferdinand. Goedemorgen, Deborah, met Ferdinand Hossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 9 oktober 2011 de week die achter ons ligt. De week waar Job Cohen in feite te kak werd gezet door die Plomen. Het was de week waar Nederland mee instemde met betrekking tot de uitbreiding van het Europese noodfonds en de perikelen rond het zwaar gehavende Griekenland nog op tafel liggen. Het was de week waar bondscoach Bert van Marwijk in de slotfase op weg naar het EK het volgend jaar 12 van blessures kende binnen zijn selectie en het was de week waar Meta de Vries geen onbekende op de radio deze wereld verliet. Zo is het. Ja, we gaan over tot de orde van de dag. Ja, ja. Nederland-Moldavië. Zullen we nog even naartoe terug gaan? Want de, de competitie ligt stil. Ja, de competitie die ligt stil. We hebben vorige week nog wat wedstrijden gehad. Maar het was de week waar uh, de bondscoach met uh, al zijn spelers... Uh, dus uh, ja, samen kwam in het uh, trainingskamp uh, op weg naar die wedstrijd. Er moet, er, er moet trouwens nog eentje gespeeld worden. Maar daar kom ik daar uh, even op terug zo meteen. Ja, Moldavië stond uh, op de drempel. En ja, ik heet ze net waren het taal van ja, maar jij zegt er... al zijn spelers, maar zoveel waren het er niet meer hoor. Nou kijk, het, wa, het was op dat moment een, een, een groep die daar dus samenkwam. Uh, voordat die groep samenkwam was het al bekend dat enkele spelers er niet bij zouden zijn. Ik denk aan Avelay, die gaan we heel, heel lang moeten missen. Ja. Die jongens zijn heel zwaar geblesseerd. Maar goed, uh, hij had daar wat, wat, wat mensen om zich heen, wat jongens om zich heen. En ja, er komt Maduro erbij, die geblesseerd dag Stekelburg was ook bekend. Uh, Jean Heitinga. En ja, uh, de bondscoach die, uh, die, die, die, die zit ook met dat probleem. Daar zal hij toch aan moeten wennen. Dat is eerder al gesuggereerd uh, door voetbalanalisten deze week. En dan we weten wat er op het eind van de week gebeurt. Je, er komt nog de situatie van, van Arjan Robben erbij. En ja. dan hoor ik een heel getergde bondscoach. Het hele boze bondscoach op de radio gezien. De reacties uit de München. De, de clubarts van München. En alles daaromheen, die hoge heren daar in München. En ja, ik vond het ook terecht hoor, dat bondscoach Bert van Marwijk uh, heel uh, getergd... Het reageerde op de radio. Maar goed, Deborah, die wedstrijd is gespeeld. Nederland ja. won met, met, met 1-0. Het was een hele magere overwinning, joh. Ja, het was, het was nipt, hoor, vind ik. Ja, het was heel nipt, Deborah. Ik weet niet of je die wedstrijd hebt gezien. Nou, het, was niet, het, het was niet goed. Het ik was... werd er niet blij van. Nee, dat niet. Dat niet. Maar weet je wat? Het is. Uh... In het voetbaljargon gaat het om de punten, Deborah. En als je op een groot evenement bent in Nederland, is er volgend jaar weer bij. Ja. En dan kunnen we elkaar recht in de ogen aankijken. Het gaat om de punten. Met punten word je kampioen, met punten kom je ver, met punten ben je er. En ja, we kunnen deze uh, bondscoach gezien het spel wat er vertoond is, dan kunnen we allerlei uh, zaken erbij halen. Maar de buiten is binnen, Deborah. Nederland moet nog één keer spelen. En dat is ja. de komende dinsdag in het Arasunda-stadion in Stockholm. Tegen Zweden. Tegen Zweden, maar ja. we zijn Oh, groep zo, want die punten zijn binnen. Die punten zijn binnen, Deborah. En ja, het is, het is wat je zou zeggen, in nu kom ik weer ermee het voetbaljargon, het is een wedstrijd des keizers Maar, maar goed, Nederland oh. moet die wedstrijd nog spelen. En daar hebben we de loading op 2 december. En dan is het wie tegen wie en waar. Ja. Maar ja, dat is nog, dat is nog allemaal toekomst. Jo. Nou, de toppers zijn er allemaal doorheen. Dus het wordt wel leuk. Het wordt heel leuk. De Duitsers, ik heb ook nog een stukje meegekregen... van die wedstrijd tegen Turkije. Ja, Duitsland heeft een goede hoor Het is ja. allemaal heel goed. Uh, Joachim Bleu heeft uh, die, die, die groep heel goed. Het is, ze doen het goed, ze doen het fantastisch. Uiteraard wereldkampioen Spanje is erbij. Ik denk aan Frankrijk, ik denk aan Portugal. Ik denk aan... Engeland die gaan volgend jaar in Polen en Oekraïne ik denk een heel heel mooi toernooi te ja, en gaan we eindigen in de top drie, denk je? Ik denk het wel. Kijk, als al die jongens fit zijn, alleen nogmaals met... Uh, Ibrahim Aveluiz, ja. dat is een heel groot vraagteken. Ik denk zelf dat hij er niet bij zal zijn. Dat is jammer. Het nee. wordt lastig, hè? Voor heel hen. jammer. Maar goed, er is genoeg spelersmateriaal. Er zijn genoeg jonge jongens die eraan komen. Ik denk dat Nederland heel ver zal komen. Maar goed, er zullen nog wat landen mee strijden, om de, om de hoogste eer. Zo is maar net. En wij gaan dinsdag gewoon, dan gewoon lekker nog een keer de mat op... en we gaan toch spelen en we moeten gewoon winnen... al is het alleen maar voor de status... Uh, ja, de ongeslagen status eigenlijk. Dat is waar. En ik denk ook, ik heb ergens in, in, uh, een heel goed gevoel over die wedstrijd. Hoor. Ik denk dat Nederland die wedstrijd wint Ze zullen wel tot de bodem moeten gaan. En ik hoop zelf op een, op een mooie wedstrijd. Joh. Maar goed, dat, dat zien we dinsdagavond wel. We gaan hem volgen. Dankjewel, Ferdinand. Bedankt. Een hele mooie dag verder. De groeten aan de redactie. En de volgende week ben ik back in town. Dag. Ja, het kan bijna niet missen wat de titel is van deze nieuwe van Coldplay. Het is Paradise. Tijd om even buiten de studio te kijken... en uh, ja, te zien wat er bijvoorbeeld allemaal online gebeurt. Even een update van de trending topics. Nou, De dvd recordings komen veel voorbij. Uh, je weet wel waarin die bekende Nederlandse en ook uh, Belgische zangers... een uh, favoriet nummer zingen van hun favoriete zanger of zangeres. Er was een concert van in de Melkweg en dat is gisteren uitgezonden. En ook Sonja was weer even terug op de buis bij de varen En ook dat uh, levert veel discussie op op Twitter. En Najib Amali komt ook voorbij. Hij zat uh, in... Uh, Ik hou van Holland en het was blijkbaar heel erg grappig. Ik heb het gemist, maar uh, de twitteraars niet. Dan de buienradar. Ja, het is nog droog, maar er komt wel wat aan, hoor. zo te zien. En het komt van zee en het ziet er niet zo lekker uit. Dus als je de deur uit moet, nu kan je nog droog overkomen. En... Nieuw, ja, een bladvalindicator is er in het leven geroepen. Ook te zien op uh, weeronline.nl. Goed, even kijken dus wat die bladvalfactor is voor de zondag. Wat een woord zegt. bladvalfactor. Goedemorgen. Wie weet moeten mensen wel druk aan het vegen slaan. En uh, misschien zit jij daar ook wel bij of gebeurt het ergens op jouw traject. Check het dus even op weeronline.nl. Het mountainbike-seizoen is alweer toe aan de eindfase... maar toch zullen de meeste mensen zich er weinig van herinneren... want als profsport is mountainbike bij het grote publiek niet echt heel erg bekend. Ik ga erover praten met Tom Rustenbiel. Hij schrijft onder meer voor de website Koers.nl en ook enkele fietsbladen. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Ja, de Bart Brentjens Challenge staat er dan... Oh, weer zo'n bekkenbreker staat er dan op het programma vandaag. Um, ja, het is voor de mountainbikers het einde van het seizoen... Wat voor seizoen was het? Um, dit was een seizoen uh, een jaar voor de, voor de Olympische Spelen. Volgend jaar zijn in, uh, in uh, Londen uh, de, de mountainbikers weer op het programma. En dat is eigenlijk voor, uh, voor de mountainbikers uh, verreweg het belangrijkste element. Omdat uh, dat uh, het moment is waar uh, alle media-aandacht zich uh, weer op gaat concentreren. Ja, en de media-aandacht is nu een beetje ver te zoeken, denk ik. Ja, klopt. Uh, helaas wel, moet ik ook zelf zeggen, als, uh, als liefhebber. Het mountainbiken mag zich niet verheugen in een belangstelling zoals uh, bijvoorbeeld uh, profielrennen of zelfs ook maar het, het veldrijden. Ja, hoe kan dat? Um, ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Want het is best wel een, een tv unieke sport. Het is uh, spectaculair. Het duurt maar twee uurtjes en uh, het aanzien meer dan waard. Ja, maar toch... Ja, raar hè? want het veldrijden, ja, je zegt het zelf al, daar kijken dan wel heel erg veel mensen naar. Terwijl dat ook weer op zo'n modderig parcours is. En, en ja, je, je fietst ook niet heel erg lang, duurt maar een paar uurtjes. Maar toch is dat veel ja, leuker dan, denken de mensen blijkbaar, dan het mountainbiken. Ja, nou goed, het is natuurlijk een beetje, ik heb het even al, als de mountainbikesport uh, een paar jaar lang uh, vol in de schijnwerpers komt staan. Dan zal je ook zien dat meer uh, renners uh, zich daarop richten. Dan zal de competitie even geworden en dan... Dan heeft het publiek ook de tijd om, uh, om er wat aan te wennen. Nou ja, de naamgever van deze challenge, Bart Brentjens, die heeft het natuurlijk ook wel op de kaart gezet... toen hij daar een, een plak pakt op de Olympische Spelen. Ja, zeker. Bart Brentjes is uh, niet alleen in Nederland, maar ook uh, mondiaal gezien een icoon. Hij was uh, volgens mij in 1995 al wereldkampioen. Hij is Olympisch kampioen geweest, de eerste in deze sport. Hij heeft uh, later in Athene ook nog een keer het uh, bron gepakt, dus hij is... Uh, hij is een groot voorbeeld voor de sport, zeker in Nederland, en een inspirator, ook voor jeugdig talent. En zijn challenge van vandaag, wat is dat voor wedstrijd? Nou, het mountainbike kent meerdere disciplines. Je hebt uh, zeg maar downhill, dat is zo snel mogelijk van een bergaf uh, rammen over een kilometer of vijf. Je hebt de uh, cross country, dat is de meest bekende variant. En ook uh, waar de meeste profs aan uh, meedoen. Dat, uh, dat, uh, dat duurt een uur of twee. En lijkt dat een beetje op het veldrijden? rijden? Is dat een beetje hetzelfde? Uh, dat lijkt er wel het meest op. Wat we vandaag gaan zien is een marathon. Dat duurt, uh, dat duurt een kilometer of honderd. Uh, ja, dat stelt ook andere eisen naar de mountainbikers dan weer, dan weer de cross country. Dus dat loopt allemaal een beetje elkaar, door elkaar heen. Waardoor het misschien inderdaad voor de neutrale toeschouwer ook niet altijd even overzichtelijk is. En nu telt deze ja, dag ook mee voor het uh, NK, maar ook het Belgisch kampioenschap. Is er dan een gebrek aan top mountainbikers dat je eigenlijk twee kampioenschappen in één kan verenigen? Nou, ik denk dat, dat er meerdere dingen uh, mee tellen. Het is natuurlijk uh, heel erg uh, laat in het seizoen. Het zal het laatste wedstrijd zijn voor uh, bijna alle bikers. Uh, de, de, de, de marathon is een discipline waarbij uh, veel, veel mountainbikers tegelijk ook parcours kunnen. En de marathon is ook een discipline die nog niet zo oud is. Dat is pas sinds een jaar of uh, wat is dat er op de agenda? En ik denk door dat die kampioenschap te de. Combineren, dat het niveau, uh, niveau ook hoger wordt inderdaad en dat ze elkaar uh, opzoeken. Het is niet zo dat, uh, dat de Belgen heel veel beter zijn dan de Nederlanders of zo. En op wie gaan we letten? Nou ja, ik vind het altijd leuk om uh, in de eigen uh, challenge uh, vooral naar Bart Breentjes te kijken. Vorig jaar heeft hij hem zelfs kunnen winnen. Kijk. Uh, hij, is, uh, hij is inmiddels uh, volgens mij al in, uh, een jaar of veertig. Maar goed, in zo'n marathon waarin het om uithoudingsvermogen en om afdouwen gaat, dan ja, maakt leeftijd toch wat minder uit als in de Dus ik verwacht hem vandaag vooraan. We gaan op hem letten op Bart Brentjens in de Bart Brentjens Challenge. Tom Rustenwiel, dankjewel. Graag gedaan. Going back to the corner where I first saw you Gonna camp in my sleeping bag, I'm not gonna move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 Ik vind dit zo'n lekker nummer. De script met The Man Who Can't Be Moved. Onze vaste columnist Pieter Derks is er uiteraard ook weer... met zijn bijdrage van deze week. Pieter spreekt. Het was de week van de jobs. Het begon met Cohen en het eindigde met Steve. En hoewel de twee op het oog weinig met elkaar te maken hebben, want Job Cohen lijkt me niet echt een hippe technologievogel en Steve Jobs niet echt een socialistische theedrinker, toch is er één ding dat ze bindt. Het is de kracht van de een en het probleem van de ander: marketing. Steve Jobs is zelfs na zijn dood nog een briljant marketeer. Over een paar weken komt zijn biografie uit en dat is nu al het meest verkochte boek van het jaar. Eerst jarenlang iedereen aan de gadgets krijgen en ze vervolgens ook weer gewoon papieren boeken weten te verkopen. Dan ben je echt een hele grote. En dat is hij ook, een hele grote, gezien de reacties na zijn dood. Huilende fans, bloemen bij zijn winkels en Barack Obama die zelfs meteen vastberaden verklaarde... We have to create more jobs. Ik ben benieuwd waar dat heen gaat. Grappig genoeg lijkt hij herdacht te gaan worden als een technologische vernieuwer. Visionair is een woord dat veel opduikt. Vooral omdat hij degene was die erin slaagde spulletjes te maken die doen wat de gebruiker wil. Dat was voor heel veel mensen prettig. Na jarenlang gebukt te gaan onder die bazige Microsoft-spullen die alleen maar bevelen uitdelen. U moet nu updaten, weet u wel zeker dat u dit wil? Er is een foute bewerking opgetreden, uw computer zal binnen nu en 10 seconden om onverklaarbare redenen kapot zijn. Al uw backups worden voor de zekerheid verwijderd, uw kat zal worden doodgereden. Druk op ja om te bevestigen en nee om er toch gewoon mee door te gaan. Wat waren we blij dat dat ook anders bleek te kunnen. Maar Jobs was natuurlijk vooral een visionair op een ander gebied. Marketing. Geen enkel product dat hij maakte was helemaal nieuw. Hij wist het alleen beter te verpakken. Zelfs als we er eigenlijk niet op zaten te wachten, wist hij het ons toch te verkopen. En dat is dus precies de kwaliteit die Job Cohen maar niet onder de knie krijgt. Hij was een prima burgemeester, de gedroomde PvdA-premier. Maar als oppositieleider wil het maar niet vlotten. Zelfs zijn eigen partijvoorzitter Ploemen kwam deze week met kritiek. Net als oudgediende Bram en Ed van Tijn. Volgens Ploemen is Cohen te onzichtbaar en gaat hij te veel op in de Haagse dynamiek. Volgens mij is dat nou net wat een oppositieleider moet doen, opgaan in de Haagse dynamiek. Daar is het debat, daar zijn de camera's. Ik weet niet welke dynamiek mevrouw Ploemen in gedachten had, maar in de Veense of Delfzijlse dynamiek zou Job nog veel onzichtbaarder zijn. Het probleem van Job is volgens mij gewoon dat hij aardig is. Hij wil het hebben over inhoud en in debat gaan zonder goedkope one-liners en argumenten geven. En dat is anno 2011 natuurlijk een hopeloos ouderwetse manier van politiek bedrijven. Een beetje moderne politicus had cynisch moeten vragen. Oh, dus Lillian Ploemen vindt mij onzichtbaar. Wie is Lillian Ploemen dan precies? En Bram Peper, ach, die declareert wel vaker iets. De Declameert bedoel ik dan natuurlijk. Maar dat ligt niet in Jobs natuur. Hij gaat het moeilijk krijgen. Maar één ding kan hem misschien troosten: Steve Jobs was ook onzichtbaar. Dus als Jobco Cohen slim is, trekt hij een zwarte kooltrui aan... houdt hij een maandenlange mediastilte... roept hij op een dinsdagavond de pers bij elkaar op het PvdA-hoofdkantoor. En zegt hij zo onderkoeld mogelijk... Dames en heren, ik geef u de sociaaldemocratie. Met een beetje mazzel gaan we dan toch een visionair in hem zien. Pieter spreekt. Delft krijgt er vanmiddag een bijzondere brug bij. Op het Marktplein in de stad wordt over een paar uur de laatste hand gelegd aan een exemplaar... dat is gemaakt van maar liefst 14.000 bierkratten. Aan de telefoon is een van de bouwers, student civiele techniek Jorg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ben je al lekker bezig? Uh, nee, we beginnen om, uh, om 7 uur. Uh, de organisatie is nu uh, net aanwezig op de bouwplaats. En om 7 uur komen dus de bouwers en dan, uh, dan gaan we weer beginnen. En uh, waarom een brug van bierkratten? Nou, dat heeft een uh, lange geschiedenis. In 2004 is door Delft uh, de eerste uh, bierkrattenbrug gebouwd. Uh, toen was het nog 7,4 meter uh, tussen de twee poten. Nu uh, uh, gaan we voor 15 meter. Tussendoor heeft Twente nog 7,6 meter gebouwd en eind over 12,6. Zo. Dus het is tijd voor ons om het record naar, uh, naar Delft te houden. Oh, er is echt rivaliteit. Ja, het is toch wel uh, enige strijd tussen de verschillende universiteiten. Ja. Zo, en, en 15 meter, dat is dan uh, zo'n 14.000 kratjes. Ja, zo. Dat klopt. En hoe kom je daaraan? Uh, nou, dat, onze sponsor Heineken heeft, uh, heeft dat geleverd op de markt. Het zijn uh, 13.500 lege kratten en 500 kratten met, uh, met lege flesjes om uh, de constructie overeind te houden. Oh, die heb je niet zelf leeg gedronken? Nee. nee, dat was voor ons al uh, gedaan. Ja. Oké, okay, jammer nou. Ja. Want uh, af en toe een biertje erbij, dat, dat kan misschien wel wat helpen of juist niet? Nou, tijdens de bouw uh, niet, want er rijdt heel veel materieel hier rond. We hebben twee hoogwerkers, twee heftrucks, twee verrijkers. En we hebben ook zelfs twee kranen op de markt staan op het moment. Dus uh, er wordt uh, veel aan veiligheid gedacht. Dus uh, drinken tijdens de bouw is er helaas niet bij. Maar morgen na de recordpoging, als hij blijft staan, dan, dan gaan we wel even een biertje drinken. Ja, en wanneer is het echt geslaagd? Want hij, hij, hij staat natuurlijk. Maar hoe lang moet hij dan ook echt blijven staan voordat hij bijvoorbeeld instort? Nou, op het moment staat hij nog met stijgerwerk eronder. Uh, morgen gaan we het stijgerwerk verwijderen overdag. En tussen 4 en 5 moet hij een uur blijven staan zonder stijgerwerk. En dan uh, is er een nieuw wereldrecord. En dan trekken jullie een biertje open om dat te vieren? Ja, natuurlijk. Ja, <laughs> Jor, veel succes straks. Om 7 uur begint het. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, met Youth Changed. Het was een bewogen week voor Apple. Het bedrijf achter de iPod, de iPad en ga zo nog maar even door. Afgelopen dinsdag presenteerde de firma nog de nieuwste iPhone... en woensdagnacht kwam het bericht dat de man achter Apple, Steve Jobs, was overleden. We blikken terug en we kijken vooruit met de oprichter van de iPhoneclub.nl... Gronnie van der Zwaag. Gonny, goedemorgen. Goedemorgen. We zagen na de dood van Jobs allerlei mensen die, die kaarsjes branden... of een app van een brandend kaarsje op hun iPhone of iPad hadden. Heb jij dat ook gedaan? Uh, ja, ik heb wel een speciale achtergrond op mijn uh, iPhone al gezet als ik hem opstart. En uh, welke achtergrond is dat? Uh, dat is een foto van Jobs in een soort uh, ja, hele kale ruimte waarbij hij aan een tafel zit. Is dat een foto die we deze week ook een beetje in de media voorbij hebben zien komen? Nee, nee, nee. die foto's zijn eigenlijk al zo vaak vertoond dat ik... Ja, ja, die heb ik eigenlijk te vaak gezien. Jij dacht, ik doe een, doe een andere. andere. Ja. En welke herinneringen heb je aan Jobs? Um, nou, ik heb hem uh, nooit uh, ontmoet. Ik heb hem wel uh, drie keer van dichtbij gezien op een uh, presentatie... dat ik uh, in uh, San Francisco was. En ik, ja, ik vond het een heel erg uh, inspirerende man. Ja, dat zeggen natuurlijk heel erg veel mensen. Um, maar ook de, ja, de manier waarop hij... Um, uh, uh, ja, wat, wat me nou niet inspireerde is de, de, de hardheid waarmee hij uh, zaken deed. Ah, maar wel wat, wat hij daarmee voor elkaar kreeg. Hij was helemaal geen, geen vriendelijke man, lijkt. Uh, hij was heel hard tegen zijn medewerkers en uh, verwachtte echt veel te veel van ze. Um, maar als je kijkt wat Apple dan gedaan heeft en voor elkaar krijgt... dat hij echt die apparaatjes tot het, ja, tot het perfectionisme um, uitontwikkelt. En als het dan op de markt komt, dat je dan denkt van ja, over elk ding is nagedacht. Dat vind ik wel heel erg knap. Wat is zijn grootste verdiensten geweest? Zijn grootste vernieuwing is geweest dat hij uh, heeft ingeschat uh, wanneer mensen klaar zijn voor bepaalde ontwikkelingen. Want smartphones waren er natuurlijk al um, en tablets waren er eigenlijk ook al. Maar hij kwam net op het moment dat mensen dachten van oh ik zit nu toch wel te wachten op een apparaatje wat, wat daar iets extra's aan toevoegt. En bij smartphones heeft uh, Apple bijvoorbeeld um, het feit dat je heel erg makkelijk uh, applicaties kunt installeren uh, makkelijker gemaakt. Het aanvoelen van de markt, dat was echt ja. zijn ding. Ja, nou ja, en de marketing daaromheen. Uh, zodanig uh, uh, communiceren hoe je dan precies zo'n apparaat moet gebruiken... dat, was, uh, ja, dat lukte in een ander bedrijf niet zo makkelijk. Nu was Jobs al een, een tijdje weg, of uh, nog niet eens zo heel erg lang... maar hij had zich al teruggetrokken uh, vanwege zijn ziekte. Tim Cook nam het, uh, nam het van hem over. Wat ja. voor effect had die stap terug? Um, nou, hij is in totaal drie keer weg geweest. Recent Wegens uh, ziekteverlof. En dat had op zich niet zo heel erg veel effect op het bedrijf. Omdat hij achter de schermen toch aan allerlei producten bleek te werken. Um, alleen ja, nu die overleden is. En nu stopt natuurlijk uh, zijn manier van meedenken. Maar Apple stopt natuurlijk niet met het ontwikkelen van al die mooie dingen die ze hebben gemaakt. Nee, er zit ook wel nog een, een, een hele uh, lijst. Ja, ideeën in de pijplijn. Alleen de bedrijfscultuur, ja, ik weet niet hoe lang, hoe lang dat, dat uh, hetzelfde blijft. Om een van die producten eruit te lichten, de iPhone, de nieuwe iPhone, of tenminste, ik weet niet of ik echt nieuwe mag zeggen, maar de 4S. Iedereen ja. zegt nu, ja, die 4S staat voor Steve, betekent dat ja. eigenlijk. Geloof jij dat ook? Nou, dat weet ik niet eigenlijk, nee. Nee, nee. En hoe is hij? Want er zijn ook wat teleurgestelde reacties toch ook, van mensen die zo hadden gehoopt op zo'n iPhone 5. En dan komen ze met de 4S. Ja, ja. ja het is ook een beetje het stikkertje wat, wat je erop plakt. Want al, dit apparaat, de iPhone 5 had geheten, was er niks aan de hand geweest. Maar ja, inderdaad, op in het eerste gezicht zie je niet zo heel erg veel nieuws. En je wilt toch, als je op straat loopt, uh, wil je dat andere mensen zien van, oh, je hebt hier een nieuwe iPhone. Mag ik hem even vasthouden? Ja. ja, dat zou mijn reactie dan meteen zijn. Ik wil, ik wil hem even vasthouden. Maar, maar hier zie je natuurlijk niet echt heel erg veel uh, andere en verschillende dingen aan. Want het uiterlijk is, is het natuurlijk... Ja, ik nee. zeg dat Siri, dat is een soort uh, assistent, dat dat juist het revolutionaire is van het uh, toestel. Alleen dat moeten we nog ervaren. Want het uh, is nog niet in het Nederlands. Alleen Engels, Duits en Frans. En het idee is dan dat je gewoon tegen je uh, toestel kan praten op een manier zoals je ook tegen een andere persoon gewend bent. Ik wil niet bellen, bijvoorbeeld. Ja, of ik wil naar een restaurant... of ik heb zin om naar de film te gaan. Wat draait er op dit moment? Ik denk dat dat er heel raar uitziet ook trouwens. Ja, op straat. Ja, het lijkt mij, ik vind het nu al zo vreemd als mensen zo bellend voorbij komen. Je hebt het niet helemaal door, maar goed. Oh. Dat is dan weer mijn ding. Uh, ja, zo'n zo presentatie is dan altijd ook weer zo'n hele grote happening. En je, je zei net al, ik ben, ben drie keer ook bij zoiets geweest. Uh -huh. Raak je dan echt in de band van, nou ja, in, in, jobs is er natuurlijk niet meer... maar raak je dan wel echt in de band van zo'n sfeer die daar hangt... en ga je dan helemaal mee in, in wat men daar aan het doen is... Uh, ja, het is wel lastig om niet uh, meegesleept te worden met de, ja, de Apple fanboys, zeg maar, die daar ook rondlopen. Iedereen vindt het natuurlijk allemaal heel fantastisch. Het is trouwens wel zo dat eigenlijk elke keer als ik bij zo'n presentatie ben geweest, dan zit je in de zaal en dan ben je heel erg. Ja, gespannen van wat komt er dan? En na afloop is toch bijna iedereen weer teleurgesteld. Dat klinkt eigenlijk helemaal niet zo positief dan. Nee, nou ja, alsof je onder een soort betovering hebt gezeten of zo. En ineens is die magie weer verbroken en sta je buiten en denk je, nou, dit was het dan. Ja, precies. En daar staat er ook nog eens zo'n Tim Cook op het, ja, op het podium. Wat is het grootste verschil tussen hem en, en Jobs? Uh, nou, vooral uitstraling, maar ook um, gewoon het verhaal wat er rondom hem hangt. Want... Uh, Jobs kon uitgroeien tot zo'n legendarisch figuur omdat hij het bedrijf had opgericht en het had opgericht. hij was uit het bedrijf uh, getrapt op een gegeven moment. Maar uh, nou ja, die ziekte heeft natuurlijk op zich wel uh, iets wat, wat mensen van hem herinneren. En van Tim Cook weten we eigenlijk niet zo heel erg veel. Uh, hij, heeft, hij heeft volgens mij geen relatie. Uh, het enige wat hij doet is werken en uh, hardlopen en daar houdt het dus een beetje op. Oh, nou... Ja, een beetje een kleurloze man, wat je, en dat blijkt ook wel uit zijn presentaties. Hij heeft niet hetzelfde uh, gevoel wat, uh, wat Apple, of wat uh, Steve Jobs overdraagt. Maar hard werken aan nieuwe producten, dat is dan altijd alweer weer goed natuurlijk. Ja, dat is goed. <laughs> maar misschien is het ook wel goed, want uh, als ze nou echt een heel erg uh, karakteristieke man hadden gekozen... met hun eigen mening en iemand die uh, heel erg opvalt, dan was het misschien niet zo slim geweest. Blijft Apple hetzelfde nu Jobs er niet meer is? Behalve dan natuurlijk de mensen die verplaatsen? Uh, nou, de eerste tijd denk ik wel. Maar daarna weet ik het niet. Of een jaar of vijf uh, misschien dat de ergens dan een beetje verloren gaat. We wachten het af. Gronny, dank je wel. Oké. Okay. Missed to fit the mold Ja, we zijn al even bezig op deze zondagmorgen Sunday Morning van Maroon 5. De postcode loterij, je weet wel dat ding die prijs waarbij een hele straat of een wijk een groot geldbedrag wint. Vorige week viel de Kanjerprijs in Vianen en dat is de woonplaats van Universityer Angelique. Eén straat won 10 miljoen en nog eens 5 miljoen werd afgelopen vrijdag tijdens een groot feest verdeeld onder de rest van de wijk. Het was een waar spektakel en Angelique was erbij om de reacties van mensen te peilen. Avond 4-7 in Vianen staat vol mensen. Bijna iedereen die hier staat heeft de prijs te wonen. En Ook mijn moeder, zij heeft drie loten. Dus uh, ik ben ook een beetje in spanning. Het gaat straks allemaal gebeuren. Maar hoeveel we winnen, dat gaat uh, Gaston straks bekend maken. Ja, Gaston maakt zometeen echt bekend hoeveel iedereen heeft gewonnen. Maar van tevoren had iedereen wel zo'n beetje zijn eigen theorie... over het exacte bedrag per lot. Ik ga van het... Uh, <laughs> volgende keer was 2000 euro. Nou, 1000 euro. Nou, ik denk uh, 1500 euro per lot, denk ik. Hoezo denk je dat? Ja, er waren 1.600 loten in totaal, op gezinnen. Ja, maak ik maar rond het af naar 2.000. Dus het 5 miljoen gedeeld door 2.000 is uh, 2.500 per lot. Nou, als het allemaal ongunstig uitvalt, dan is het dus uh, de helft daarvan. Mensen hebben er echt goed over nagedacht. Maar sommige mensen zijn ook echt nog de straat opgegaan om eigen onderzoek te doen. Nou, ik ben de buurt uh, langs geweest. Uh, zeker uh, 600, 700 adressen. Nou, dan is het een uh, derde. Als ik goed heb, een derde deel. Uh, die hebt meegedaan. Ah, twee, twee loten. Dus ik denk dat dat zo'n plus minus uh, 3500 euro per lot. Prachtige berekeningen allemaal natuurlijk. Maar of het echt zo is, dat horen we pas later. Want eerst gaat een aantal keer op de avond de sirene af. En die geeft dan weer de tussenstand van het eindbedrag per lot aan. Oké, okay, volgens mij wordt nu bekendgemaakt hoeveel er wordt gewonnen. Iedereen kijkt de spanning. 7! 750 euro. Ja, nou, echt niet. Nou ja, dat uh, klinkt niet erg enthousiast. Het is nog een tussenstand, let wel. Maar zouden mensen wel tevreden zijn met 750 euro per lot? 750 euro is niet genoeg. Het is zo weinig. Ik heb minstens 5000 euro. <laughs> ja, meneer. Ja. U kijkt teleurgesteld, 750 euro. Ja, dat is ook niks. Ongelijks. Nee. Wat had u verwacht? Ja, ik denk uh, zo uh, 3000 euro. Ja. Maar, maar kan het kan nog worden, hè? Het kan nog meer worden. Ja, ik denk dat het een groot geworden is. Ja, ja ik denk het ook wel. Ik hoop het ook. Hoeveel loten heeft u? Ik heb 10 loten. 10? Ja, dat dus is sowieso een prijs. Ja, dat is 30.000 euro. Ja, daarom, daar wacht ik op. Ik heb het ook nodig. Ja, 750 euro. Ik zou het er wel voor doen, maar niet iedereen is er tevreden mee. Dus uh, gaan we gewoon door naar de volgende trekking. De sirene, die ging weer af. Tijd dus voor een nieuw bedrag. Zullen de mensen nu wel tevreden zijn? 1500 euro per lot staat er nu op. 1500 euro. Is dat genoeg? Nee, weinig, nee, nog weinig joh. Niet. Hoeveel willen jullie? Ja, ja 5.000 of zo. Ja, nieuwe schoenen en zo. Ja, voor oh. jullie 1500 euro? Genoeg? Nee. Nou, maar natuurlijk kan het wel wat meer zijn, hoor. Nou, ja. ja. Ik, denk, ik, ik, ik, denk, ik, ik ik ben al tevreden, maar mevrouw niet, denk ik. Want die rekenen op 5.000 wel op. Maar ik denk dat ze niet slot mogen. Had zo zo'n andere mensen hier bekijkt, uh, dat gaat nu niet. Meer. Nou, de mensen in Vianen nemen dus ook geen genoegen met 1.500 euro. En de berekeningen die aan het begin van de avond werden gemaakt... lijken nu dan een beetje in het water te vallen. 1.500 euro is echter ook niet het eindbedrag. Maar wat is het dan wel? daarvoor? Het laatste momentje. Ik zeg, laten maar... Zien. Het komt nu naar voren. Bijna. Het eindbedrag is 2100 euro. Dat betekent dus even uitrekenen wat mijn man krijgt. Dat is nou 6300 euro. Dat vind ik heel mooi. Ja, grote blijdschap bij Angelique. Die, die is wel heel blij ermee. Maar is de rest van Fianne ook blij met 2100 euro per lot? Veel te weinig. Veel te weinig. Ja, het gaat wel mee. Het is een mooie bijeenkomst. Ja, daar ben echt zeker blij mee. Zeker. Ja. Nee. Nee. Nee, dat vind ik te weinig. Mensen worden hebberig als het om geld gaat, merk ik. Ja, natuurlijk ben ik blij. Hartstikke blij. Blij, niet blij, gemengde reacties dus. Maar deze mensen hebben in ieder geval wel iets gewonnen. Want er waren ook mensen die helemaal niets hebben gewonnen. En die zijn eigenlijk een stuk positiever. Als je, als je waagt, dan maak je kans. Als je niet waagt, dan heb je geen recht van spreken. Ik heb niks gewaagd, dus geen recht van spreken. Ja. Maar voor iedereen die wel heeft gewonnen, 100% respect en... Uh, ja. Ieder zijn ding. Ja, ieder zijn ding. In Vianen was het nog lang feest. En ondanks dat het niet de 3000 euro was waar vele mensen op rekenden, gingen ze toch met blije gezichten naar huis. Maar dat kon natuurlijk ook aan de alcohol liggen. in Vianen. En straks praten we nog over het beste idee van Nederland. Maar eerst, Eefje de Visser.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 Van een handschoen voor de OV-chipkaart tot een hondentoilet. Je kan het zo gek niet bedenken of het komt wel voorbij in het beste idee van Nederland. En dat is natuurlijk dat tv-programma waarin Nederlanders hun zelfbedachte uitvindingen presenteren. Gisteravond was het weer op tv en ook hebben we het natuurlijk in het eerste uur gehad over goede uitvindingen. En nu bellen we met twee uitvinders van wel heel bijzondere dingen. Namelijk het piemeldoekje en het roken onder de douche. Goedemorgen Steven en Lily. Goedemorgen. Ja, Steven, we beginnen met jou. Goedemorgen, Goedemorgen Lily. Uh, Steven, om met jou te beginnen. Uh, het piemeldoekje heb jij uitgevonden. Dat moet je even ja. toelichten. Uh, nou, het piemeldoekje, ja. <laughs> Als de man naar de wc gaat om uh, te plassen... dan uh, loopt hij de wc in en dan uh, hangt daar een dispenser met de piemeldoekjes. Dan pakt hij er een uit en uh, hij gaat plassen. En die, die, dat ding zit dan uh, aan zijn hand. En dan uh, kan hij daarna kan hij het piemeldoekje weggooien... En dan hoeft je zijn handen niet te wassen. Een soort doekje dat je over je vingers uh, schuift, zodat je kan plassen? Ja, ja. En um, dan vraag ik me af, uh, als iemand zoiets bedenkt, hoe kom je erop? Want heb je bijvoorbeeld smetvrees? Is dan het eerste wat in me opkomt? <laughs> nou, nee. <laughs> nee, het was meer gewoon... Uh, het kwam bij ons op, uh, nou ja, omdat we... Nou ja, na het uh, na de wc gaan, telkens onze handen moesten wassen. Want, uh, nou ja, dat willen de... Dat willen de vrouwen ook graag. Heel graag. De een beetje schoon, schoon blijven. Dus, uh, en het leek ons een beetje ja, inefficiënt eigenlijk. Ja, ja. ja nou, ik zit te denken, Dat... of het, het produceren van de doekjes en het maken ervan... en de hoeveelheid stof die je voor nodig hebt uh, opweegt tegen, tegen het waterverbruik. Maar daar heb je vast een hele berekening op losgelaten. Ja, zeker. En het is niet alleen het watergebruik wat je daarmee uh, beperkt... maar ook uh, nou ja, je bespaart ook heel veel tijd. Ah, ja, okay. En als je dat in een bedrijf doorrekent, kan dat ook weer... zijn. Uh... Je zit weer sneller op je werkplek eigenlijk. Ja. Op het moment dat je ja. de doekjes gebruikt. Uh, was de jury ook enthousiast? Ben je door? Um, nee. Nee? <laughs> nee. En waarom niet? Um, ja, dat is een goede vraag. <laughs> ze hebben vast nee, iets het... gezegd erover. Ja, zeker. Nee, ze vonden het niet helemaal... Uh... Nou, waarschijnlijk als je het in de wc's op moet hangen... dan kost het inderdaad toch nog wel redelijk wat. Dus het was kostentechnisch gezien niet helemaal uh, haalbaar waarschijnlijk. En ze dachten ook dat uh, de man van nu het niet zal gaan gebruiken. Ah, dus tot zover het piemeldoekje. Ja. Ja, ik heb het er wel even over gehad, moet ik zeggen, met wat, met wat vrienden. Die zeiden, ja, de naam alleen al. Wij dachten toch meer bijvoorbeeld aan, aan slurfdoekie. Misschien zou dat dan toch beter zijn geweest. Maar ik weet niet of het aan de naam heeft gelegen. Dat, uh, dat durf ik ja, niet nou, te wel, zeggen. Ja, we hadden eerst ook nog aan meer doekje gedacht of zo... Maar... Oh. Maar. Heel chic is dat zelfs. Ja, precies. Jij uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, bent samen aan de lijn met Lily. Dat is een uh, mede-uitvinder, om het zo maar te zeggen. Wat vind je van zijn uitvinding, Lily? Van het piemeldoekje, of het slurfdoekje, of hoe je het ook noemt? Um, ja... Eerst wat in me opkwam is dat uh, mannen ook uh, nooit die handschoenen gebruiken bij het tanken. Dus waarom zouden ze dan in één keer wel een piemeldoekje gaan gebruiken op het toilet? De tanken tank had ik nog helemaal niet aan gedacht. Het is maar nu je het zegt, ik, inderdaad, ik zie zelden een mannen uh, zo'n handschoen aantrekken. Um, ja, tot zover het doekje, want jij hebt het roken onder de douche uitgevonden. Ja, zeker. Ik moest er even over denken. Hoe doe je dat? Ja, nou, goed, het heet uh, een shower smoker. Een showersmoker. Een soort van, uh, ja, het is een koffieblik ja? En dan zit een, er zit een gat in en dan zit zo'n zo pipetje doorheen en daar kan je dan je peuk in steken. Ja, ja. En okay. dan, dan rook je als het ware een overdekte sigaret onder de douche. Ik probeer het nu even het plaatje inderdaad voor mij te zien, want je hebt dan denk ik ook wel de bodem eruit gezaagd om die sigaret erin te steken en de rook naar buiten te laten gaan, denk ik. Of... Uh, nee, nee, er zit gewoon een deksel zeg maar op okay. de bodem en dat haal je eraf. Aha. En dan rook je en op het moment dat je klaar bent, dan zet je dat deksel er weer op. Want dan uh, komt er geen zuurstof meer bij en dan dooft die peuk automatisch. Dan zet je hem neer. Okay. Als je klaar bent met douchen, dan haal je de deksel eraf, gooi je die peuk in de prullenbak en klaar is Kees. Zijn er veel mensen die roken onder de douche? Nou ja, toch, uh, ja, toch zeker wel wat inderdaad. We gebruiken het in ons studentenhuis redelijk vaak. <laughs> En die zijn er hartstikke blij mee, denk ik. Ja, we zijn er met z'n allen heel erg blij mee. Een, een wijntje en een biertje erbij onder de douche. We betalen ook geen water, dus uh, we kunnen net slank kiesje En uh, ondertussen lekker een verdund, uh, verdund rood wijntje of wat dan ook uh, erbij. Nou ja, kortom, uh, de, de hele feestjes in de douche worden er gebouwd, denk ik. Ja, precies, ja. En uh, wat vond de jury van, van je shower smoker? Nou, het ging allemaal vrij snel. We hebben ook heel, ja, het duurde allemaal wat langer dan, uh, dan verwacht. Dus uiteindelijk, volgens mij, zei hij... Uh, nou, hij kon er in ieder geval wel om lachen. Dat was voor ons natuurlijk ook een grap, hoor. En, uh, en toen zei hij, van, ja, volgens mij is het niet het beste idee van Nederland. Ik zie dit niet, uh, ja, er, er is niet, uh, niet genoeg vraag naar. Oh. Dus ook jij bent niet door? Nee, ook ik ben niet door, inderdaad. Ja. Maar je gebruikt hem in ieder geval nog wel in het studentenhuis. Dus het heeft wel ja. een, een doel gehad en heeft ook nut. Uh, Steven, jouw piemeldoekje wordt ook niet in de productie genomen. Maar um, ja, hangt hij wel bij je thuis? Nee. Ook, ook niet? niet. <laughs> nee. Nee, zover zijn we niet gekomen met het uh, produceren ervan. Dat we echt uh, werkende bolletjes hebben gemaakt. Oh, dus je dacht, nou ja, als de jury hem niet wil, dan, uh, dan stop ik er ook maar mee. Ja, anders is uh, het ook zoveel gedoe. En uh, als mensen hem toch willen hebben of een shower smoken, kunnen ze dan wel bij jullie terecht? Ja, bij ja, mij zeker. Bij ja, wel. Ja. Nou, bij deze. Iedereen die behoefte heeft aan de doekjes of de showersmoker, meld je bij ons. En dan verwijzen wij jullie weer door naar Steven en Lily. Dank jullie wel. Ja, graag ja. Dank je. En de herhaling vanavond van het beste idee van Nederland is ook te zien op SBS. Dus wil je nog even zien wat Lily en Steven nou precies hebben uitgevonden, kijk dan vanavond naar SBS6. Straks op deze zender. Dit is de Zondag met Ed Anker. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan jullie doen? Wij hebben vanochtend een hele muzikale uitzending. Mijn gast is Marco de Sosa. Hij Aha. komt oorspronkelijk uit Brazilië. Hij woont al heel lang in Nederland. en is helemaal gek van klassieke muziek van Bach. Uh, en hij verzamelt oude muziekinstrumenten. Want hij leert kinderen uit achterstandswijken... dat nou, doet hij inmiddels al niet meer alleen... leert hij klassieke muziek spelen. En dat gaat echt als een dol. Ik er al 1700 kinderen... Uh, klassieke muziek aan het spelen zijn. Zo, op oude instrumenten? Ja, op oude instrumenten of op niet al te dure instrumenten. Maar uh, heeft gymzalen vol met kinderen die uh, ja, zich aan de klassieke muziek laven. Zo, en komt kom daar straks over vertellen en ik denk ook een stukje spelen. Uh, misschien wel. Ik zag een grote koffer. Nou, we gaan kijken. En luisteren uiteraard naar uh, Dit is de Zondag straks. Tot zover 4-7 van BNN. Goeie zondag nog.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 Wat doe jij uit op 10? Maandag moet die elektriciteitsmeter echt omlaag. Weg met die grote energie Ik ga een droogrek kopen. En in plaats van vogels ringen gaan we bomenringen. Mooi traditioneel stuk gereedschap. Ja. Maar dat gebeurt dan wel voor vogels. En we gaan bier brouwen mm. uit slootwater. Mm. Het recept straks van 8 tot 10. Radio 1. Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten.